...met het NOS-journaal. Iran overweegt toch om naar Pakistan te gaan... ...om de tweede onderhandelingsronde te starten met de VS. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen Iran. Pakistan zou de Amerikanen proberen te overtuigen... ...om de blokkade van de straat van Hormuz op te heffen. De bemiddelaar denkt dat als dat gebeurt... ...Iran wel aan tafel wil komen. Het tijdelijk staakt het vuur loopt woensdag af en daarom zou er morgen verder worden gepraat. President Trump zegt dat de Amerikaanse delegatie onderweg is naar Islamabad. Politieke partijen en belangenverenigingen hebben kritiek op de energiemaatregelen van het kabinet. Zo vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW dat er maatregelen ontbreken voor de zwaarst getroffen bedrijven. Andere lobbyclubs hebben moeite met de manier waarop het kabinet de maatregelen wil betalen. Daarvoor worden onder meer voordelen voor startende ondernemers geschrapt. De grootste oppositiepartij groenlinks pvda noemt de maatregelen onvoldoende en wil dat reizen met het OV goedkoper wordt. In Salzburg in Oostenrijk is een bus een supermarkt binnengereden. Daarbij is een persoon om het leven gekomen en raakte zeven anderen gewond. De bus reed dwars door de glazen gevel van de winkel. Volgens de Oostenrijkse publieke omroep lijkt het erop dat de chauffeur de macht over het stuur verloor op een rotonde vlak voor de supermarkt. Op het station in Den Bosch is gisteren een Italiaanse jongen van 16 aangehouden die nog een celstraf van 8 jaar moest uitzitten. Hij had geen geldig treinkaartje en kon ook geen identiteitsbewijs laten zien. De jongen was in Italië veroordeeld voor doodslag, mishandeling en auto-inbraken. Na een paar maanden was hij uit de gevangenis in Turijn ontsnapt. De jongen wordt zo snel mogelijk overgedragen aan de politie in Italië. Het weer. De bewolking neemt toe en vanuit het noordoosten trekt de regen over het land. Vannacht laat het in het noorden op bij temperaturen tot net boven nul. En morgen wordt het zonnig bij 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat zo'n 45 kilometer file. De meeste files leveren nog niet al te veel verdraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Amsterdam Sloten en Hoofddorp wel 10 minuten extra reistijd. En op de A5 Amsterdam Hoofddorp tussen IJmuiden en de aansluiting bij de knooppunt hoek ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unheal you. All the better just to please you. She's precocious and she knows En het is uh, eigenlijk zo, Dolly, dat uh, mijn telefoon eigenlijk heel stil moet uh, blijven. Want dat zou betekenen dat uh, de eindstand daar uh, in Beverwijk 1 tegen 2 ja, geworden hij is. Hij hij zo geëindigd is. Hij is, ja. hij is wel helemaal stil hoor, die telefoon. Ik heb hem net even ah. bekeken. Hij geeft geen kick, dus volgens ik mij denk... mogen ze altijd wel een feestje gaan vieren. Ja, totdat, ik denk uh, ook Pieter dat Piet het zo dadelijk of, nog wel even of bevestigt. Hij is, of hij is zo ziek ervan dat hij, dat hij even nog niet kan praten. Oh Nee, dat laten, we, laten we dat niet hopen. Nou, je hoort het zo dadelijk als we daar definitief berichten over hebben. Wat gaan we buiten Reynold Lawson nog meer doen in dit uur? Nou ja, nog even wat nieuwtjes bekijken misschien. En um, we gaan natuurlijk uh, een, een, kijken of er een, een, lief, een lief beest... Uh, of beest mag je niet zeggen, een lief dier... <lacht> Uh, aan het wachten is op een uh, nieuw baasje of vrouwtje. En dat uh, zullen we dan straks alles over vertellen. Je had vroeger wel een programma Beesten in, in het Nieuws. Op de radio was dat Beesten in, in het Nieuws. Is dat zo? Ja. Ken ik niet. Nou, dat is, uit mijn jeugd staat uh, dat me bij. Maar, uh, ik weet wel, de Natte show weet je nog wel? Met van Martin Kraus. Ja ja, ja, ja. De Natte neuzen show. ja. De hondentemmer. Ja, ja, ja. ja, ja de hondenfluisteraar. Uh, de hondenfluisteraar. <laughs> Zeker nou, de hertenfluisteraar hebben we ook natuurlijk uh, nog steeds. Willem. Ja, en die, uh, die uh, heeft het geloof ik voor elkaar. Voor elkaar gaan ja, hekken de, komen, hè? De hek, eindelijk het hek Ja, bij de spoorlijnen. Ja, ja. Je, ja. Moet, je moet er een paar jaartjes op wachten, maar dan heb je uiteindelijk wel wat. Ja, inderdaad, ja. ja hoe vaak dat wel niet toegezegd is, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nou ja, gelukkig uh, wordt er nou wat uh, aan gedaan. En geen hert meer te bekennen hè, in Zandvoort. Zonde, hè? Zonde. Ja, het, ja, het echt... was ook een attractie geworden op een gegeven moment absoluut, natuurlijk. Absoluut, absoluut. En het had zoiets veerriks, jongen. Het was zo mooi. En hoe die beesten ook integreerden ja, he? in het ja. dorp. He? Ze Gewoon liepen... keurig oversteken op een gegeven moment op het zebrapad op het ook, zebra hè? En, kijken, he? en, en kijken. En ja. kijken op ja. de konden. En, Dat en is echt waar. Mensen en... denken, die luisteren van, die zijn gek geworden. Maar ja, het was echt en, zo. He? En achter elkaar netjes lopen over het fietspad. Ik heb het ook Dus ook niet gezien. midden op de weg. Ja. Gewoon allemaal netjes achter elkaar. Over ja. het zebrapad heen. <laughs> ja, echt, echt uh, fantastisch jongen. Fantastisch. Ja. Ja, en leuk dat, dat ze ook zo aan je, aan je gewend raakt. Hè? Zeker, maar uh, ja, voor de natuurliefhebber die zegt... Uh, het horen daar niet in het uh, bewoonde wereld, uh, zeg maar. Dus ja, wij wel. <laughs> wij wel. Ja, wij wel. Ja, wat is dat nou? Ja, wij horen er ook Ja, niet. nee. nee. Dat, uh, <laughs> daar heb jij weer een punt. Gaan we even over oh, nadenken. Oh jeetje, ja, oh jeetje. Ja, een beetje, nee, ik, ga, ik ga denken dat dat uh, Piet is. Uh, ja, uh, geluk, dat, uh, Piet. ja, hier is Piet, ja. En Piet is blij en Piet is gelukkig. Nou, dat oh, zijn gelukkig, wij ook gelukkig, ja. De Met grokke al! En, en, uh, het was billen knijpen, billen knijpen, billen knijpen. Schijzen te wilden geen Wel maar. goed voor je spieren. Maar, uh, ja, jij ja, ja, ja, ja, mijn me <laughs> inderdaad. Ja. Ja. Maar uh, het is, is, is uh, 2-1. 2-1. Wauw! En, uh, en uh, er komt in ieder geval uh, boven deze tegenstander drie punten op voor. En dat is wel heel belangrijk. Hé, hey, Zandvoort, uh, wordt Ai, ai, ai, ai. <laughs> Zoiets is dat in ons 85-jarig bestaan. En dat doen nog een overwinning behaald dit keer. Ja, ja nou, nou, nou, nou, nou, nou goed. goed uh, uh, uh, uh, dus, en... ja, hij heeft voor Dolly uh, goed uh, nieuws he, dat uh, Salford Mail uh, vandaag gewonnen heeft. Ja, dat doe wel, want die is al wat ouder. En toen hadden we nog mee, o, Ja, dat klopt. Ja, ja, dan kon je over de mail uh, struikelen, zeg maar. Uh. We hebben nu, nu Zand voor het zonne mee, hoor, dus we hebben alleen nog. Ja, inderdaad, meer duiven. Zandvoort hey, duiven. gefeliciteerd Piet. Ook, ja, fantastisch. Uh, eindelijk, hè? Die krijgen is, ja, eindelijk. Heerlijk. Nou, ga het, Kijk, ga het vieren daar. Thuis dan. tegen Edo. thuis tegen Edo. Oh, dat is een nou, makkie, hè. Die halemers die pakken we wel even aan. Ja, die moeten kampioen worden, dus Horen, ho ho ho ho ho ho we, we. we. pakken <laughs> we wel even aan. We gaan ons best doen. Ja, we, nou, we gaan ons best <laughs> oh, doen. <laughs> Oké, okay. okay, dankjewel. Uh, Piet. Dag Piet, Vijf dag, weekend verder. Dag, dag, dag, dag, dag. <laughs> dag. Ja, mooi, hè. De overwinning is daar en we vieren het alsof we. Uh, ...de eredivisie geworden hebben, zeg maar. Ja, ja, uh, maar het, het is wel een het. hele het tijd geleden... hoor ...dat S.S. Ja. Uh, Sanford eindelijk weer eens... Uh, ...echt lekker, lekker, lekker, lekker gevoetbald heeft. Ja, ja. ja mooi hoor. Zo van dat het uh, het ken, ken wel, weet je, het ken het. Ja, maar kan wel. Waar is, ze hebben de afgelopen tijd... Uh, of we hebben de afgelopen tijd... Wat moet, moet ik nou zeggen? Ja, Als we winnen, zijn het we, we. En anders, als we verliezen, gaan we het over ze. Heb ik dat nee, goed begrepen? Nee, andersom. Is dat voetbal voetbaljargon? Andersom we. Als je gewonnen <laughs> ja, hebt, zeg je we. En anders ja, dat, dat ze. zeg ja, ja. ja, dat zeg ik. Dus, ja, dat zeg ik. Dus nu hebben we het over we. Uh, hadden uh, de afgelopen periode toch ook uh, steeds te maken met... Uh, met blessure mensen, hè? Met ja, geblesseerde mensen. Klopt. Ja, spelers, geblesseerde spelers. De thinkerweten. weten. Oh, nou, joh, de sportjournalisten. Oh, jongen, jongen, jongen, jongen, ja. jongen. Nou, <laughs> nou, je mag. Oh, je mag. Misschien kan je wat doen uh, voor de radio uh, tijdens het WK of zo. Uh. Wie ik? Jij, ja. Weet je dat Henny Rucker dat vroeger altijd zei? Je moet gaan solliciteren. Ja, dat wil je gewoon eventjes naar Amerika sturen... als uh, sportverslaggever uh, voor ZFM. Ja, ja, over voor ZFM? Ja. Oh, ja, dan durf ik het wel. Maar niet voor, uh, voor die grote jongens. Nee, gewoon, nee. Uh, gewoon voor de radio. Ja, nou, nou uh, ik ga ja. zeggen... Uh, Boek een kaartje. Bestuur, en, uh, bestuur. <laughs> het zetten van software.nl. <laughs> <Ja. laughs> Je kan een verzoek neerleggen. Nou, wat zijn we hier lekker aan het dollen. Zo ja. dadelijk uh, gaan we praten met uh, rendel En dan gaat het uiteraard over uh, de autosport. En dan hebben we het over de Man with the golden voice. Dat is uh, Rindel Osson. Hoi ze dadelijk. MUZIEK Smell a check, why you like a cigarette? Hallo ja. Renno. Nou ja, ik, hey. ik, denk, wel, ik denk dat je al oh, je luisteraars kwijt, als ik hem op bedoel. <laughs> <laughs> hey, hoe mooi is dat eh, dat we je zo aangekondigd hebben. Geweldig toch? Ja, helemaal geweldig. Helemaal ja, zeker je weten. Hey, ja, ja. Nou, je, ben, ik wou bijna zeggen, ben je een beetje bijgekomen van uh, vorige week en hoe is het met de schade? Nou, de schade is groot. En ik ben uh, ja, sinds, ja, na alle hulpen glazen kennis ben ik goed bijgekomen. Ze wilden aanboep aan. Ja, je hebt een goede Wat klapper gemaakt. Ja. Hè? Ja, ja, helaas wel. Dat, dat hoort ook bij racers. Uh, dit was er eentje die. Uh, nou, ik die race niet, aankomen. maar ik maak ook klappers hoor. Ja, Daar we, weet klapper. Rob ook alles. Van. Oh. Ja, ja, zeker weten. Ja, nou ja, maar heel simpel. Rob hè, je ja. staat ons weer te storen want Je krijgt nooit relaties zo met jou toch? op deze manier. Nee jij ja, kapt het altijd school. af hè? Uh, ik had het al wat af dat we ja. bezig zijn buiten, buiten de ja, nou, ja. En, ik, en ik had al drie minuten voor jullie ingepland... maar toch weer eroverheen er bijna. Uh. Dus uh, <lacht> ongelooflijk. Oh, <geweldig. lacht> Hé, hey, maar laten we het hey. lekker over autosport hebben. <lacht> ja, we, <word> het, uh, <lacht> voor de luisteraars, Randall. Vorige week ging het uh, niet helemaal goed uh, met jou op die uh, mooie uh, baan. Uh, zeg maar, uh, daar. We, ja, we waren naar Catwalk uh, Park met de Renault Alpine A310... En uh, ja, een fantastisch prachtig circuit. Uh, wat je hier, moet heb met enorm veel in de bochten. En uh, ja, daar moest ik serieus mee winnen. Uh, het was ook geen makkelijke baan. De auto voelde, laat het markt voelde zich helemaal lekker. De auto vond ook niet zo heel erg geweldige baan. Want uh, de Alpine met allemaal korte bochtjes, dat vindt hij niet heel erg lekker. Maar ja, hij ging uiteindelijk toch heel erg goed. En uh, uh, ik had niet zo'n hele beste kwalificatie achter de rug. Omdat we een beetje aan het zoeken waren naar uh, afstellingen. Maar toen in de wedstrijd ging ik Rosier dus Jecko door het veld heen. Ja, alleen één mannetje, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die zat niet helemaal op te letten. En ik zat links naast hem en hij stuurde in. Ja, dat zat ik, dus uh, dan heb je rommel. Oh, en, uh, je, oh, oh en, nee, oh, nee. En, en dan rij je wel achter op iemand en dan ben je altijd fout. Het is gewoon zo in de autosport, dan ben je altijd fout. Maar ja, hier kon je echt helemaal niks aan doen. Dat had je gewoon helemaal niet gezien. Dus uh, oh, ja, dat was het einde verhaal helaas. Ja, maar, uh, en, ik, uh, en ik weet dat je je heel erg op die race verheugd had uh, ja, met die auto. Uh, en ook uiteindelijk dat het, we het op de baan zaten, uh, kreeg ik weer helemaal het gevoel om de auto terug Want we, hadden, uh, we waren eigenlijk voor een test met de nieuwe gegaan. Ja, die was zo geweldig, dat ik kon doen uh, met die auto wat ik wilde. Dus ik, ik liep ook te zwijgen met die auto. De die jongen zei, nou weet je wat je aan het doen bent, maar je gaat serieus lekker. Ja, ja, en de, bo de bocht waar ik hem daarna zette, zei eigenlijk zei de Stuart's, iedereen zijn, dat kan je niet inhalen, maar dat is niet helemaal waar. Want de ronde daarvoor haalde ik daar zelfs uh, iemand die veel sneller is uh, dan ik, Mark Reynolds in. Dus uh, met een uh, heel, heel snel voor de escort. En die, had, die zei over hen ook had hem daar helemaal niet verwacht. Ja, maar kan dat dus wel? Precies, dat <lacht> hebben we nu aangetoond. Dat is een opmaak voor, vol, uh, voor uh, alle kreuzes in de toekomst daar. Nou, prachtige squir. Engels zijn helemaal autosporthek. Dus dat is heel mooi. Ik heb zelfs uh, het uh, gerenommeerde uh, Eros Autoblad, uh, Autosport.com, nou, dat, uh, dat bestaat volgens mij al uh, 100 jaar. Uh, die, die heb ik uh, zelfs gehaald, met, uh, dat uh, toch een heel bijzonder auto in Engelpaar. Alleen ja, hij is een beetje, hij is, laten we zo zo'n stukje korter terug wonen <laughs> met mijn <de> werk. <laughs> echt, echt zonde, zonde, zonde. Ja, komt wel weer goed. Nou, ik heb uh, gelukkig heel veel vrienden die helpen. En, uh, uh, mijn grootste sponsor is een uh, schadebedrijf. Nou, die kan je best wel sponsor hebben, dus het komt allemaal goed uit. Precies, ja, nou, ja. inderdaad. Uh, had, je, had je slim gedaan, voorgevoel uh, waarschijnlijk. In, eh, toen ik in 1999 eh, gezegd heb, toen heb ik gezegd, joh, ik vind alles leuk en aardig. Maar het eerste wat ik moet hebben is een schadebedrijf als sponsoring. Want dan heb je dat in ieder geval eh, dat... gedekt. Ja. ja, gedekt. En dat, die heb ik toen gevonden. En ze zijn eigenlijk gewoon een hele goede vriend. Maar Marcel, Marcel voor de auto schadevrij halen. is een hele goede vriend van me geworden. En eh, we hebben al jaren samen al pietjes lopen, lopen rommelen, Want het is niet de eerste keer dat we een kleine schade gehad hebben. En hij eh, weet je, hij loopt altijd 90 de moppen op me en allemaal dit en dat en uh, weer klonten, uh, maar uiteindelijk staat er dan gewoon binnen een week weer een hele auto helemaal nieuw klaar, dus uh, ik, ik, ik maak wat ergens heel druk over. Nou, mooi. Nee. En, nee. en, en dat is uh, mooi, uh, rendel. Nou, hey, we gaan eventjes naar de, ja, daar horen we natuurlijk heel veel over Max uh, Verstappen, de 24 ja. uur van de Nürburgring. En die, ja, uh, die de ja, dit weekend hebben we ja. de, de qualifiers uh, daarvan. Ja, de qualifiers, uh, twee vier u wedstrijden Ja, vanmorgen is het niet zo goed gedaan. Op, de, ja, op alle uh, social media's tot verstappen uh, wordt gestraft, verstappen dit, verstappen dat. Uh, hij zat niet eens in de auto, dus dat vind ik wel grappig. Maar het uh, is waarschijnlijk dat ze iemand uh, aangeraakt hebben in de kwalificatie. Uh, dat is uh, ouder geweest die het gedaan heeft, die achter het stuur zat. Ja, ze hebben drie, drie uh, grid-penalties gekregen, nou in de vierde strijd is dat niet zo heel, onom, uh, heel moeilijk. Dus we gaan nu van de negende plaats starten, maar wel uh, iedereen dacht, uh, ze wilde de bal pakken, maar dan gaat toch wel een stukje vanaf hoor, bijna vijf, seconden. oh ja, dat is dus, wel behoorlijk. Dus we, we moeten, de, de tegenstand daar is enorm groot, en, uh, dus we moeten vanmiddag, geloof ik, of we zijn net gestart denk ik, volgens mij moeten ze op vier uur starten, zoiets. Hey, even uh, kijken. Uh, we moeten ze dus aan de bak, en serieus ook. Ja, Omdelen ja, zou, zou kunnen. Oh, wacht. Ik heb het daar staan. Ik zit helemaal op een ja. verkeerde bladzijde te kijken. Maar goed. Ja, uh, ja nee, ja, het, uh, spannend. Dus, uh, ja. ja. Het wordt uh, rechtstreeks uitgezonden, ik begrepen, op 4 play. Dus, uh, ja, ja, ja, gisteren ook. Dus, uh, is, ja. Dus, uh, ja. gisteren ook. toen dus kunnen mensen gaan kijken. En, uh, ja, weet je, mooie wedstrijd. En voor het eerst dat ook de uh, Max volgens mij nu uh, het donker in gaat. Dus hij gaat voor het eerst in de donker rijden Dat is ook nieuw voor hem. ja. Dus, uh, ja. Ja. En wat, en wat en, is dat nou met die uh, noordslijven? Uh, uh, de, de oude noordslijven. Ja, de noordslijven. Ja, noord ja, wat, uh, ja. Wat, wat is daar zo uh, speciaal aan? Nou, dat je er geweten gek van wordt als je erop rijdt. Oh, oké. Okay. <laughs> oké. Okay. Nee, ja, weet je, het, het, het, je rijdt daar gewoon. Ze rijden daar natuurlijk met heel veel verschillende auto's en ook die snelheid is heel groot. Uh, uh, uh, zij zitten, uh, Max rijdt met zijn team Uiteindelijk uh, in, uh, in de snelste categorie Ja, dan komen ze ook jongens tegen Die op de rechterstukken gewoon wel 60, 70 Of wel ah, 80 kilometer langzaam rijden Aha. In het donker komen ze dan heel hard op jou je af Wat weven die rode lampjes Dus ja, dat is wel Dat uh, uh, is compleet nieuws Maar dat krijg je bij de 24 uur natuurlijk ook heel lang Dus uh, dat moet je wel leren En dan moet je uh, uh, uh, uh, Niet zoals ik uh, er voorbij willen Maar dan moet je soms ook geduld opbrengen zeg maar. uh, Als ik geduld had gehad dan heb ik geen schade gehad, waarschijnlijk. Dus Daar um, Ja, dan moet je gaan nadenken tijdens de race. Dat is alleen voor de rijders die het echt kunnen. Ja, ik niet dus, maar dat maakt niet. Oké, okay, okay. <laughs> het lijkt, lijkt de formule 1 wel op dit moment hoe de reglementen zijn. Eind van het rechtstuk auto's die 60, 70 kilometer langzamer rijden. Ja, nou ja, ja, dat is een beetje hetzelfde. Ja, ja de jubilein, jongens, die hebben natuurlijk een maandje gewoon uh, eruit. Hè, en uh, we missen dat gelijk wel een beetje. Maar wat zal daar een hoop gepraat zijn uh, inmiddels, hoor? over Hoe gaan we dit oplossen dat de mensen weer achter de jubilee gaan staan? Voor, uh, ja, maandag optak... is een deadline, uh, begreep ja. ik ook, uh, de, voor uh, de via vergadering ja, voor de vierde vergadering. En er zal heel veel moeten gaan veranderen. Dat iedereen weer zegt, nou jongens, die vinding is goed bezig. Eh, want ja, tot nu toe hebben ze natuurlijk alleen maar even een hele pakken letter over zich heen gekregen. Kan je zeggen, is dat terecht? Ja, misschien wel. Je kan ook zeggen, nou jongens, het is. Ze moeten iets nieuws gaan doen. Er moest iets nieuws gaan gebeuren. Dat verwacht de wereld ook wel het nee, ja, is nog niet helemaal goed uitgepakt, maar misschien over zes, zeven wedstrijden denken we er weer heel anders over. Zeg, wat, een geweldig, wat een geweldig idee ja, dat ze allemaal. Ja. Ja, ja, net begonnen eigenlijk met de, de nieuwe begonnen. reglementen en de nieuwe auto's. Dus ja. ja, dan mag je wel verwachten dat er nog wel wordt veranderd in dat verhaal. Nou ja, zeker. En er verandert de formule helemaal genoeg. Hè. Dat, is weer, dat is al het mooiste, een dat er heel veel wordt gesproken over nou ja sowieso natuurlijk GP de techneut van de technische man of de grootste vriend van Max op het circuit die al zo lang samen aan het werken zijn nou, die gaat weg bij Red Bull, 2028 gaat hij naar McLaren toe en die heeft een waanzinnig aanbod gekregen waar Max ook tegen hem zei, daar moet je niet eens over nadenken moet je gewoon doen, klaar het is ook jouw familie, het is jouw gezin en jij moet ook door dus, uh, kijk, die heeft niet, hij heeft niet de bankrekening van Max, denk ik. Uh, en als hij dan toch uiteindelijk een heel goed salaris geboden krijgt... Uh, en hij wordt daar baas, hij wordt hoofd van... ik geloof, uh, ja, zeg maar, de, niet eens de techniek, maar hoofd van de uitvoering. Ja, uh, doen, gewoon, klaar, simpel. Tuurlijk, ja, dat lijkt me logisch. Ja, maar wel mooi dat hij toestemming voegt aan Max daarvoor. Dat vind ik dan wel weer heel mooi. Dan kan je zien hoe de band tussen die tweeën enorm is. En, uh, ja, het andere gerucht hard als jongens... Het meisje heb ik bijna nog nooit zien lachen. Hè? Je was gezien hoe ernstig je kijkt langs de pitmuur. Nee, nee, dat... nee, nee, nee. Nee, die Hanna in feite natuurlijk gewoon uh, tijdens de wedstrijden zegt uh, hoe ze het gaan doen. Hè? Wanneer ze de pitstop gaan doen en uh, constant loopt te rekenen van ja, als je dat doet en je dat doet, dan zijn we sneller. Dan zijn we weer drie tienden sneller. Ja, uh, die is door, uh, wordt heel erg gelinkt aan Ferrari. Oh, en, ja, maar, ja. Nou, en het is een hele goede volgens mij, toch? ja, zij is een van de beste, echte, een van de beste strategiemensen aan de pitmuren denk ik in de hele Formule 1. Dus iedereen wil haar ook gewoon hebben. Ja, en Ferrari heeft nu al gezegd, ja, we hebben er wel wat aan geboden. En ze hebben, het, laat het zo zeggen, ze hebben het niet ontkend, ze hebben het ook niet bevestigd, zal het zo zeggen. En uh, ja, ik, ik, dat zou ik wel een hele verrassing vinden. Uh, en dan gaan natuurlijk gelijk weer de geruchten om heel mooi uh, Max schaakt naar Ferrari toe. Nou, dat denk ik dan niet, maar het is <laughs> wel mooi dat het zo speelt allemaal, hè. Ja, ja zeker weten. Dus, ja. Uh, we, we moeten wat te doen hebben. <laughs> ja, ja echt, echt, ja. Nee, ja. maar uh, ja, ik heb er wel weer zin in, hoor. Dat we weer uh, gaan uh, beginnen met uh, de races. Want uh, ja, we missen het wel. Als ik zo een beetje begreep van het tv-interview, wat Max donderdag, of tenminste, hij heeft ergens in Amsterdam in de hebben een heel groot theater gestaan. Heel interview, ik heb gisteravond zitten bekijken wat er allemaal is gebeurd. Uh, Max die heeft wel gezegd: van dit jaar moet je van ons helemaal niks meer verwachten. Dus dat is heel duidelijk. Dus het podium in Zandvoort zit er ook niet in, hij heeft hij al heel, heel erg gezegd. Wordt dat is gewoon utopie. Uh, dus dat was wel duidelijk, maar. Uh, toen ze ook doorbleven vragen. Het is ook niet zo dat hij dit jaar stopt of volgend jaar stopt. Dus uh, Max gaat wel gewoon door. Dus dat is wel heel duidelijk. Ja en volgens mij ook bij Red Bull. Want ik heb Jos van de week een keer in een interview gehoord. En die ja. zegt ja ze kunnen zoveel vertellen. Maar volgens mij blijft Max gewoon lekker bij Red Bull doorgaan. Ja, dat waren de ja. woorden van uh, Jos, hè? Dus, uh... Ja, daarom. En uh, je moet zo zien, voorlopig heeft hij natuurlijk zijn mensen bij Red Bull... Ja, dus zijn Hanna weggaat, maar ik geloof het ook niet helemaal. Uh, uh, heeft hij bij Red Bull nog steeds de mensen om zich heen uh, lopen. Dus uh, ze zullen keihard aan moeten werken... om die auto uh, gewoon uh, mee te kunnen laten doen met de rest natuurlijk. En uh, dat is heel belangrijk. Maar het was wel heel duidelijk dat hij liever een V8 of een V10 achterin had zitten... dan wat er nu achterin zit. Dus. Ja, dat is logisch. Uh, het blijft een eens. Dat vond ik heel mooi tijdens het interview. Uh, en verder, jongens... Uh, hij weet gewoon, dit jaar is een vloerjaar. We moeten hard werken om die auto beter te krijgen. En hij vindt wel... Uh, de reglementen van de huidige Formule 1... vindt hij wel niet des Formule 1, zeg maar. Dat, uh, daar was hij wel heel duidelijk in. Het heeft uh, niet heel veel met echt racen te maken. Nou ja, dat mag hij dan niet uh, wikker doen op de Boering. Zo is het. En we ja? gaan uh, naar de klassieke Cars. Half vijf is uh, trouwens uh, race nummer twee. Oh, oké, okay, half oh, Dan gaan ze beginnen. Nou, dat is, dat is bijna. Harde. Oh, dat is bijna. Ja, ja, ja. ja, ja. ja zeker weten. Hey, we gaan nog even vooruitblikken naar de ITCC. De Youngtimer Touricar ja. Challenge. Want ja, het mooiste komt er natuurlijk weer aan. De Spa Summer Classic. Spa Summer Classic. En uh, geschikt niet. We hebben uh, 77 auto's aan de start. Dus What? het is gek huis. Ja, dat wordt heel druk op de baan. Uh, en dat, dat wordt een hele hele strenge briefing van uh, Omer Hendel. Dat zou ook heel erg op elkaar moeten passen, want het wordt wel serieus. We hebben een echte veld met heel veel verschillende auto's. Van uh, oude IMSA-GP-auto's uh, die gewoon echt uh, met zeuvel uh, elkaar rijden. Tot een trabant. Dus uh, de snelheidsverschillen zijn bij ons enorm. Maar we hebben de afgelopen, uh, ja, toch wel... 8 jaar dat de Poolse lijkt, hebben we kunnen laten zien dat het ook gewoon kan. Simpel. En die rijden niet tegen elkaar op, dus dat is wel goed. Nee, en dat zoveel uh, liefhebbers uh, zich uh, inschrijven voor de uh, race bij de ITCC. Ja, dat zegt natuurlijk ook wel wat uh, met de sfeer en beleving hè, die eromheen zit. Nou ja, dat is heel simpel, wij zijn er gewoon voor de rijders. En ik zit de rijders op de eerste plaats. En niemand anders is belangrijk dan de rijders. En uh, ik zeg al wat, zijn, uh, twee, uh, twee groepen mensen zijn belangrijk. En dat is, in feite zijn dat uh, de rijders en op de tweede plaats zijn dat de marshals. Zonder die twee is er, is er niks. Simpel, klaar. En de rest wat er omheen hangt, hè, en dat zijn grote organisatoren. En jongen die zijn helemaal niet belangrijk, ik ben ook niet belangrijk op dat circuit. Ik houd het, het boeltje bij elkaar en ik, uh, maar, ik breng een leuke sfeer. Maar die rijders, die marshals, wedstrijdleiding, die zijn heel belangrijk. Want die in feite runnen het, uh, het feestje en die maken het feestje ervan. Uh, ja, dus dat zijn voor mij de belangrijkste mensen. De rest is allemaal bij mij altijd, het uh, hangt er gewoon aan vast. Uh, Wordt voor aanhoudt, noem ik dat. En, dat, uh, en, en ja, bij ons is die sfeer bij de rijders zo verschrikkelijk goed dat ze heel graag terugkomen. Ja. En ik, ik heb het bijvoorbeeld nu in Engeland gezien. Daar is die sfeer in feite, hoewel Engelse autosportmensen zijn totaal helemaal niet. Niet onderling bij de rijders. Ik heb van die hele organisatie. Er niemand voorzien die me kon verwelkomen. Want alles gaat dat digitaal. Nou, dan ben ik wel helemaal klaar. Als je met een oude groep niet bezig bent. En uh, toen ik uh, een had, heb ik ook wel met niemand gesproken. Dus uh, dat was wel voor mij zoiets dat ik dacht: van ja, zo moeten wij het helemaal nooit gaan doen, zeg maar. Nee, maar aan het eind werd je wel op het uh, matje geroepen, toch? Van, uh... Ja, ik weet. Hij ja, ja, zei: je, je kan daar niet inhalen. Ik zei, nou, moet je even de beelden van de honden ervoor kijken. Dan kan je zien dat het wel kan. Ik zeg maar deze. deze en, en de rijder me zei ook: ja, ik heb je. Uh, uh, ja, ik rijd bij hem met naar binnen, heel simpel, dan ben je altijd fout, maar hij zei wel heel eerlijk, ik heb je helemaal niet zin aankomen, ik zat op een andere auto te letten die daar achter zat. Ja, oké. Okay. Uh, en, en dat was zijn grootste tegenstander in het kampioenschap, uh, zeg maar, en ik deed gewoon buiten mededing mee. Ja, en ik, zat, ik was eigenlijk hem aan het inhalen, maar hij had dat helemaal niet gezien, nee, maar hij zat te focussen op iets anders. En hij uh, uh, is... heeft in feite gewoon ingestuurd, eigenlijk meer ingestuurd om uh, de bocht te verdedigen, maar ja, daar zat ik. Ja, dan krijg je rommel. op. is dat Stadsmond op. Ja, ja ah. en, wat, en wat betreft uh, de kosten van de reparatie. Hè? Je hebt uh, uiteraard uh, je sponsor, maar uh, ja. Ja, je zou het over behoorlijke bedragen hebben, denk ik. Het is zo dat het uh, allemaal uh, eigenlijk voor je eigen rekening komt, hè? De schade aan de auto. Ik heb mijn meisje nog niet verteld, dus dat komt goed. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dan verkoop je toch gewoon de boter en Ja, nou, weet je, ik, ik heb gewoon heel, gelukkig heel veel mensen om me heen die kan helpen, toetsen, dat soort dingen. Dus de uren die erin zitten, daar, daar heb je geen kosten mee. Dat scheelt enorm. Het is voornamelijk materiaal en uh, die spulletjes uh, van zo'n rechterhoek allemaal weer bij elkaar vinden. En uh, met plakken ben ik zelf heel erg goed. Dus ja, als je kijkt naar het kostenplaatje, het is meer de tijd die erin gaat zitten, dan uh, het geld dat erin gaat zitten. Want ik denk dat we met een twee 2,5 duizend euro klaar zijn. Dat is een hoop geld, maar eh, als je de tijden, de uren tijd moet rekenen, dan praat je wel over twintig duizend euro schade. Ja, en jij, jij zegt volgens mij altijd, eh, Rendel, daar kunnen we mooi mee afsluiten, met een raceauto moet worden geraced. Absoluut, ja. Absoluut, ja. Ja, dus gewoon eh, doen, ook al kost het ja, nee, misschien en... wat als, als je kapot gaat, maar uh, ja, je moet ermee racen. En het mooiste van de raceauto is, ze gaan mooi tot los. Dan gaat ze al weer vuil klappen. Precies. <laughs> nou, dat, uh, daar sluiten we mee af. Uh, Rendel, dank ja, je wel. En geniet nog even daar van de qualifier of de race van de Nürburgring, uh, de vier uur. Ik ga hem aanzetten. Oké. Okay. Okay. Hoi, hoi. Okay. Tot de hoi, volgende. Hoi. Dag, Rendel. Doei doei. doei. We hebben er vandaag al een paar gedraaid. Een echte disco klassieker. Ja, dit was er ook weer eentje. Je hoorde, I'll be a freak for you. Weet je wat we om half vijf zouden doen, normaal gesproken? Zo rond half vijf. Het dier van de week, Dolly. Oh, ik dacht dat dat is meestal om kwart voor vijf is. Ja, dat omdat de rindel uitloopt. Maar van origine <laughs> om half vijf. Eigenlijk hoort het half vijf. Eigenlijk nou ja. hoort het half vijf. Dan zijn we uh, over tijd. Over tijd? Ja, ja, ja, ja, maar wel een leuk dier. Jazeker, ja, zeker. ja uh, Denzel. Denzel die zit uh, te wachten op een nieuw baasje of een uh, leuk nieuw vrouwtje. Het is een uh, wippet. Dat uh, zijn van die honden die bij de racerij altijd gebruikt werden, weet je wel? Van die uh, die erachter zo'n haas aan rennen. Oh, en dat hij, bedoel je? Ik denk ja. om hem op de baan te gooien of zo? Nee, nee, nee. Oh, nee. Oh, oh, oh. Ze racen zelf. Het zijn enorme ze kunnen enorm snel rennen. Het is een reutje van vijf jaar oud. En hij is weggehaald uit zijn vorige omgeving. Omdat hij niet goed werd verzorgd. Hij is een voorzichtige, zachtaardige, vriendelijke en lieve heer. En hij is gek op aandacht. Hij heeft het gewoon niet zo goed gehad. En hij zoekt nu een baas waar hij wel alles krijgt wat hij zo verdient. Kinderen is hij niet gewend... Maar als ze wat ouder zijn en de kinderen aan honden gewend zijn... Nou, dan kunnen ze elkaar best wel gaan ontmoeten. Andere honden vindt hij erg spannend. Hij zoekt dan ook een huis zonder dieren. Hij loopt netjes mee aan de riem. Maar zijn ogen zijn beschadigd en daardoor ziet hij niet meer alles zo goed. Loslopen kan dus helaas niet. Er bestaat een kans dat dit in de toekomst nog meer achteruit zal gaan... Zijn nieuwe baas moet hier dus wel rekening mee houden. Het alleen thuisblijven zal rustig opgebouwd en aangeleerd moeten worden. De nieuwe baas zal dus veel tijd moeten hebben... zodat hij eerst kan wennen en zich veilig gaat voelen. Samen heerlijk wandelen, nieuwe dingen leren en de wereld ontdekken. Nou, dat klinkt toch als een droom die hopelijk snel uitkomt. Zeker weten. En dat hoopt Ensel dan ook echt... En ook die en, foto is zo leuk. Hè, uh, van uh, deze. Ja, het is uh, een, een zwart-witte hond. En, uh, hij heeft een beetje Dalmatier spikkels... maar hij heeft ook uh, zwarte oortjes... en uh, wat, wat een grotere zwarte vlek bij zijn rug. En voor de rest is hij wit. <coughs> dus, uh, en hij uh, zit op u te wachten in het dierentehuis Kennemerland... aan de Keesomstraat nummer 5, hier in Zandvoort. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit uh, dier. Weet je wat er gaat ge gebeuren binnenkort... Het 70ste Zonfestival. Och ja, ja, ja maar daar merken, nee, merken wij niet Nee, Daar merken wel helemaal niks wordt van. Wordt het eigenlijk uitgezonden Ja, het Nederland. wordt wel uitgezonden. Oh, dat maar, dan wel. Dat willen ja, ze dan weer wel. Ik denk Afrotros. toch dat er geen hond uh, kijkt, hoor. Verder. Nou, ja, weet je niet. Ja, hmm. ja, weet, ja, ik ben er eigenlijk best wel nieuwsgierig naar. Ik ook. Ja. 12 mei uh, gaat het al beginnen. Oké. Okay. Dus oh. dinsdag 12 mei tot, even kijken, datum erbij, tot uh, zaterdag 16 mei. En ja, dan is ja. de, de grande finale. Nou ja, eerlijk gezegd ben ik helemaal niet zo ontevreden dat ik niet meer hoef te kijken. Nee, maar ik vind het wel knullig en lullig dat ja, Nederland ja, niet meedoet. Ja, maar op de een of andere manier uh, is, is uh, het, het, het woord Israël in Nederland een, een vloek geworden. Want uh, iedereen keert zich tegen dat landje. En dan denk ik, kijk eens even naar wat er voor de rest allemaal gebeurt in Afrika en Azië en zo. En hou nou eens op met dat je eeuwig zo richt op dat Israël, jongen. Nou, dat je zijn, zijn in Nederland zijn echt uh, twee partijen lijnrecht tegenover elkaar. Ja. Er zijn ook heel veel Nederlanders die houden van Israël. Dat, ja. dat is gewoon zo. Maar ook heel veel die er niet van houden. Dus ja, uh, maar die, ja, maar wat ik bedoel te zeggen is, er gebeurt zoveel ellende buitenom de strijd die, die, uh, die met Israël is of tegen Israël is, weet ik veel. Er gebeurt nog zoveel anders, maar het lijkt wel echt alsof of het uh, no juice, no news, daar hoor je nooit wat over. Nee. En, en dagelijks worden, worden hele jonge mensen in Iran op een vreselijke manier opgehangen. He, de, niet dat hun nek breekt in één keer. Nee, die moeten spartelen. Uh, net zolang totdat dat het lichaam opgeeft. Dames uh, die, die ter dood veroordeeld worden, die meisjes. die worden eerst nog uh, gekengbangd. Die worden verkracht door een, uh, een groep mensen. zodat ze zeker weten niet uh, in de hemel zullen komen. En uh, ja, christelijke mensen die, die vermoord worden. In, in, in Afrika, in andere landen. Uh, kijk eens wat er in China gebeurt... wat er in Turkije gebeurt... Wat er... maar daar heeft niemand het over. Niemand. Jongens, hou eens op... met die, met die, met die eeuwige ruzie... en die eeuwige oorlog... en die eeuwige nadigheid... We zijn allemaal mensen met twee benen, twee armen en één hoofd. Geef elkaar eens een hand en ga er boven staan, boven al die uh, on, verongelijkte dingen. Ja, ja, tegenwoordig zijn de linksmensen, om het zo maar even te zeggen, ja. zijn een beetje oorlogshitsers geworden. Zo, en niet zo'n uh, klein beetje, en, Ja, daar is Nederland wel uniek in, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar het dus, ergste is, ze krijgen, ze krijgen zoveel mensen mee. En dat komt gewoon door die eenzijdige berichtgeving uh, op de televisie. En, en dat is heel erg, want het zet kwaad bloed. Het zet kwaad bloed. Wat heb je eraan? Wat schiet je, er, wat schiet je ermee op? Precies. Nou ja, pr nou, daar ben ik helemaal met een je eens. Dus, ja. uh, nou, nou, wacht, uh, wacht, nog wacht. even wat. Nog die, even wat. Die, die vlaggen waar je nieuwsgierig naar oh, was. Ja. Zandvoort 200 jaar badplaatsvlaggen. Die zijn te koop bij de museumwinkel van het Zandvoorts Museum. En ze kosten 10 euro per stuk. Leuk. Ik ga er morgen heen halen. Mooi zo, kan jij lekker vlaggen? Ga ik lekker vlaggen daar ja. uh, in de buurt van de <laughs> Valenweg? Ja, we hebben toch Leuk ook uh, die oorlogshitsers en het Zonfestival Gaan oh, we ja. de vrede bewaren? Dat lijkt me het beste, hè. Gewoon, uh, Rutsja Kot heeft meegedaan aan het Zonfestival. met uh, inderdaad de single yeah. Vrede. Zelfs de allerduurste auto kan ik zwemmen. En als het is, heeft hij is er met het asfalt iets gedaan, waardoor er nooit een druppel water op blijft staan. We weten allemaal dat laat bedriegen, en dat geen mens waarop ter wereld zelf kan vliegen. De ware reden dat het... All of peace is gone Zo kan het ook, hè? met het uh, Songfestival Vrede hoor je van uh, Russe kots. Ja. En daarachteraan uh, deze van uh, Jim Croce en uh, Beth Leroy-Brown. Het zit er alweer op, uh, Dolly, voor oh, vandaag. Het is weer voorbij gevlogen. Ja, drie uur. Het ja, is maar is ja, we, we hebben natuurlijk een half uur uh, rendeloos. Je uh, <laughs> dus, schiet al aardig op uh, <laughs> met de drie uur. Nee, altijd gezellig. Uh, de ja. Pit Reports. Ja, uh, ja, Ik altijd veel te vertellen. Jazeker. En Piet, natuurlijk, met heel mooi uh, nieuws uh, vanuit uh, Beverwijk. 1-2 gewonnen daar. Nou, geweldig. Dus geen degradatie, hè? Nee, ik. Uh, no, no, no. Of is dat nog, nog niet gezien? Nee, we zijn nog bezig. Oh, de, uitgesteld. Dus, dus vol, nog. volgende week uh, moeten we weer aan de bak. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Oké, okay, dus, uh, oké. Okay. Ja. Nou, spannend. Nou, het balletje kan uh, raar rollen, zullen we maar zeggen, toch? Nou, dat is zeker. Ja. En niet alleen met voetbal. Nee, He? precies. Nee. Nou, uh, <laughs> ja, wat ga jij doen uh, voor de rest van de dag? Ik Nog even dat, genieten uh, uh, van het zonnetje? Nee hoor, nee. nee. Ik ga lekker naar huis. En uh, de hond zal wel honger hebben, want het is inmiddels zijn etenstijd. Ja, hij heeft zijn bak en, al helemaal uh, leeg uh, gelikt, hè? zie ik, uh, van het water. Of zit er nog wat in? Nee, er zit nog in, hoor. Er zit oh, oké. Okay. Ja. Nee, en dan uh, lekker rustig aan. Lekker mijn soepje warm maken. En uh, we voorbereiden op morgen. Want dan gaan we naar het zuiden des lands. Zuiden Dagje. des lands? Ja, naar Vught. Naar Vught? Ja. Oh, ja. Ja, we gaan morgen uh, ja, ja, ja. Kamp Vught ja, bezoeken. Ja. Met een uh, groepje mensen met wie we ooit een Polenreis hebben gedaan. Heb je van de week uh, dat, uh, die serie gezien trouwens? Met, uh... Ja, van het vaderland. Ja. Vaderlandse ja. geschiedenis. Ja. ja, wat erg hè? Ja, ik ja we hebben het, het zo, zeker gekeken. Ik vind, ik vind omdat, het zo uh, mooi gemaakt. Ja, uh, is het. En uh, we hebben zeker gekeken omdat Lea natuurlijk uh, vanaf... Komende week weer op pad gaat met het toneelstuk Lotte, waarin zij Anne Frank speelt. Dus ik zeg dat, dan kan je je mooi inleven en uh, nou, dat deed ze ook. Maar het was wel beangstigend, uh, omdat je toch wel even een realisatiemomentje krijgt van: hé, hey, wacht even. Uh, de Joodse mensen staan er weer hetzelfde voor. We zijn ja. weer even ver als. Uh, Zoveel jaar geleden. Ja, je ziet hoe langzaam dat erin sluit, hè? Zeg maar. Ja, ja, het gebeurt niet eigenlijk... in een klap of zo. Dus nee, nee, dus, uh, nee, en nee, dan denk je nog, valt stapje. nog mee, valt nog mee, valt nog ja. mee, valt nog mee. Nee, maar het valt helemaal niet mee. Nee. Dus uh, dat, dat vond ik wel erg confronterend om te zien. En uh, Daan uh, Schuurmans uh, doet het enorm Die goed, hè? Die vertelt dat prachtig. Saal. Ja, Ook ik... echt uh, ja. echt een klasse, klassebak uh, op dat gebied ook. Absoluut. Maar hij heeft natuurlijk al die vorige afleveringen... Hè, over het ontstaan van Amsterdam destijds... en over uh, uh, de Nederlandse geschiedenis. Uh, vanaf het begin weet ik veel wat. Heeft hij ook allemaal gedaan. Die heb ik ook allemaal gekeken. Dat, dat vond ik waanzinnig hoe hij dat deed. Waanzinnig, hè? Ja, echt. fantastisch. Daar hoor je eigenlijk nog veel te weinig over. Uh, eigenlijk ik. wel. En eigenlijk... Uh, ik, ik zou het denk ik als kind helemaal niet erg vinden... als ik dit programma op school zou moeten ja, kijken. Jij, jij, kijk, ja. jij kijkt mij aan en ik uh, dacht precies hetzelfde. Ja, ik, ik het is gewoon het... iets voor op school om uh, te laten... Om, nou, omdat nou, ja, je de het de vroege Schooltv school hadden school we dat? Ja, ja. Ja, ja, klopt. Dat kan ik me ook nog herinneren. Maar, maar de manier waarop dit gemaakt is en gebracht wordt... dat vergeet je niet zo snel weer. Nee. Nee. Het, uh... het is heel wat anders dan dat je het uit een boekje zit te lezen. Klopt. Dus, dus. Ik, ik zou zeggen, jongens uh, op de scholen, uh, uh, laat het aan de kinderen zien allemaal. En compliment voor de makers. Absoluut, het is prachtig gedaan. Zeker ja. weten. Nou, Dolly, dankjewel. En uh, tot Geen de dank. volgende keer maar weer. Ja, zo is het. En een fijn weekend nog. Ja, fijn weekend. Dag. Ja, dank je wel. Hoi.